schijnt dat het aantal inbraken fors gestegen is in ons land. Hier Rotterdam alleen al 36 keer per dag tellen uit je winst. Nou, een tijdje geleden had ik ook een inbreker over de vloer. En dat was zo'n rare ervaring. Ik leg op een nacht in bed. En ineens hoor ik een geluid. En ik denk, wat krijgen we? Nou, dus ik ga kijken. Onderweg pak ik maar vast een hamer. Ja, je weet maar niet. Ik kom de kamer binnen in het donker. En daar staat een man. Die valt mij gelijk aan. Enfin, een worsteling en ik smaad hem op de grond. Doe mijn zaklantaarn aan. Zet ik daar toch in de bovenop Joop, mijn eerste grote liefde van de lagere school? Ik zeg, gaat gadverdamme Joop, wat maak jij nou? Ben je helemaal gek geworden? Waar ben je mee bezig? Nou, ik ging vreselijk tegen hem Ik Begon niet te janken, van dat hij zo'n moeilijk leven had gehad. En van het een kwam het ander. Nou ja, zielig natuurlijk. Dus ik heb mijn pilsje ingeschonken. Zet hij om drie uur s'nachts aan tafel te praten met een inbreker. Nou, begon hij nog een hele liefdesverklaring af te leggen tegen mij. En ik zeg, ja, Joop, het is goed met je. En toen ging hij weg. Ik ga weer naar bed... Kom ik er in achter nacht dat mijn holosie weg is? Gatverdamme. Maar ja, ik heb er maar geen werk van gemaakt. Het was maar een nippert. Maar wat een toestand zeg. Enfin, ik wens u nog een fijne nacht zonder inbrekers. Doei doei! Kijk op uh, www.groentevrouw.com. Uh, Belooft u mij dat u eens een bezoekje aan haar website brengt? Het is echt zeer opwekkend. Goed, uh, vannacht uh, helemaal geen gast. Zoals ik vorige week trouwens al meldde, uh, zit ik hier dus wel met uh, Ewald en Liz. Nou, we hebben ze drietjes. Nou ja, je hebt iets uh, verderop natuurlijk uh, nog wat Radio 1-collega's. Onder andere de nieuwslezer. Wie is dat trouwens nu? Anouk, ook, oh, dat is ook. oké, okay, goed. Maar die ken ik allemaal niet en die komt ook nooit eens langs. Ja, te druk met het nieuws, denk ik. Maar goed, ik heb alle tijd, uh, alle tijd voor mooie verhalen... en muziek die je vaak overdag niet hoort. Nou, laten we zich uh, eerst maar eens even opwerken door... Opwekken, door Oscar Brown Jr. Life can be mighty monotonous... We're always battling boredom... Where, Tell me where has it gotten us? Everything's stills so a doggone home. Drum stuck in a rock, getting nowhere fast. Mmm, -hmm. home. Drum blues, fighting the future and mad at the past. Mmm, -hmm. home. Drum blues. Oh, well, honey, when you ain't got money and you just can't do as you choose. Gotta live with the home blues Each day just like the day before mm -hmm. Home-drone blues Work like a dog, but I'm always poor mm -hmm. Home-drone blues Oh buddy, it'll run you nutty When you find yourself in my shoes Stumbling along with the home blues don't know which way I'm going. Don't know which way I come from. Rain and a shine and a snowing. Everything dog so a doggone humdrum. Love me, honey, I wish you would. Mm -hmm. Home drum blues. Show sure it do me a world of good. Mm -hmm. Home drum blues. Oh, baby, if you love me, maybe we'll get together and lose. Nou, wat heb ik allemaal uh, vannacht voor u verzameld? Uh, twee toneelstukken, met daarin uh, Louis Doerwinnaars... Ariane Schluter en Jacob Derwig. Bij het Nationale Toneel na tien jaar uh, Strange Interlude in reprise en bij toeneer op Amsterdam Kinderen van de Zon. Recensie en een overpijnzing krijgt u. oh ja, een fragment. Goed, als er neig zou komen, dacht ik. Maar niet vannacht, want dat kon ze niet. Maar ze heeft onverwacht even helemaal afgezegd. Helaas. Afijn, geen ramp. Waar het om gaat is uh, dat ik uh, vorige week beloofde... een verhaal van Scott Fitzgerald voor te lezen. Nou, dat uh, ga ik doen. Bleek wel iets langer dan ik gedacht had. Maar goed, ik vond het gewoon een prachtig geschreven verhaal. Hè? kort verhaal uit 1920. Uh, verder vond ik uh, uh, voor u een hoorspel uh, op herhaling... Een, een literaire documentaire van Tonnes Oosterhof... over het ontstaan van de stad uh, Amersfoort. Uh, vaste prik, de bijdragers van Jan Emaus, Riks van Beuningen... Marjolein van Heemstra, F. Starik en A.L. Snijders. En ik moet, sorry, sorry, sorry, ons mysterie van Emily... een weekje doorschuiven, want ik, nou, ik zit gewoon te vol... Dus, nog even snel, uh, de website www.adelinevanleer.nl kan je van alles terugluisteren, podcasten, je kan het teruglezen, je kan je erop abonneren, uh, je kunt ook mailen naar het hetgoedeleven.nl Je kunt mijn bevrienden op Facebook, dat is leuk, daar zet ik ook al die podcasts op, dat is Adeline van Leer natuurlijk gewoon. Twitter via n 8 vh Goede leven. daar zit Liz, zet daar nu dingetjes op. En, uh, nou, even lekker een kort plaatje, de Mills Brothers. Hold that tiger, hold the tiger, hold that tiger, hold the tiger, hold the tiger, hold the tiger, hold the tiger. Where's that tiger? Was that tiger? Is that tiger? Was that tiger? Is that tiger? Where's that tiger? Is that tiger? Where's that tiger? Is that that that that that that that that that that that that Wop wop wop wop wop wop wop wop wop wop wop wop wop wop wop Het toneel heeft het uh, stuk Strange Interlude van Eugene O'Neill hernomen. Na tien jaar. Maar ja, het is een oude liefde, dat zegt regisseur Johan Doesburg. En ja, die roest niet. Nou, Ik zag de voorstelling tien jaar geleden in uh, een kleine zaal achter de Haagse Schouwburg. En nou, ondanks de achterlijke hitte, dat weet ik nog heel goed... was ik vier uur lang in de ban van het stuk en het toneelspel. Ja, een parel, ik zeg het gelijk maar... En dat van zeven uur s'avonds tot middernacht. Hè? Of, en me geen moment verveeld hoor. Nou ja, misschien in die twee pauzes, want die duurden me te lang. Ik wilde gewoon kijken hoe het verder ging. Nou, Strange Interlude is een van de grote Amerikaanse toneelklassiekers. Hè, geschreven in 1927 door Eugene O'Neill. Die in 1936 de Nobelprijs voor de literatuur zou krijgen. Nou, hij heeft aan het begin van de 20e eeuw de Amerikanen eigenlijk voor het eerst echt toneel gegeven. Hè? Toneel van eigen bodem. Dus geen entertainment, maar grote dramatische kunst. Nou, zijn stukken zijn altijd compromisloos en eh, vaak brutaal. En in Strange Interlude gooit hij zich op het experiment. Nou, wat doet hij namelijk? Hij laat consequent de personages naast hun dialogen... ook steeds hun ware gedachtes en gevoelens uitspreken. In een soort terzijdes. En iedereen weet dat wat je zegt vaak heel iets anders is dan wat je werkelijk denkt en voelt. Nou ja, niet dat de woorden die je spreekt altijd de leugen zijn... en wat je denkt en voelt de waarheid. Hè, want iedereen weet dat je, dat je jezelf ook een hoop kan inbeelden en wijsmaken. En dat we graag in onze eigen leugens geloven. Nou ja, zo maken we allemaal onze eigen biografie, of die nou klopt of niet. We zijn wie we denken te zijn. Nou goed, Strange Interlude is een psychologisch drama in negen bedrijven. O'Neill was een groot bewonderaar van Freud. Nou, en dat zal je weten ook, hoor. Je bent getuige van de verwoestende kracht van seksuele driften... en emotionele behoeften die niet onder ogen gezien worden... door degene die ze heeft. Uh, het stuk volgt 25 jaar van het leven van Nina dat eigenlijk al bij aanvang, hè, ze is dan twintig, geknakt is. Want haar grote liefde Gordon is met zijn dubbeldeks vliegtuigje... in de laatste dagen van de Eerste Wereldoorlog verongelukt... En ze zal die klap eigenlijk nooit meer te boven komen. En hoewel ze besluit om alle mannen in haar leven gelukkig te maken, dat wordt echt haar heilig streven, nou ja, bewerkstelligt ze het tegendeel. En ze maakt bij voortduring iedereen om haar heen, inclusief zichzelf, ongelukkig. En die anderen, dat zijn dan haar mannen, hè? eerst haar vader, die ze kwalijk neemt haar afgehouden te hebben van Gordon, hè, voordat hij ten oorlog wegvloog. Hè, ze is zijn stomme maagd gebleven. Nou, Dan is er de huisvriend Charlie, die heimelijk op haar verliefd is. Haar eigenlijk van alle mannen het best doorziet. En haar al die 25 jaar bij haar in de buurt zal blijven. En dan is er Sam, de zul die ze trouwt, zonder van hem te houden. Maar ja, die ze nou eenmaal gelukkig wil maken. Er is ook nog Ned, haar neuroloog, waar ze dan een geheime verhouding mee heeft. En die haar een zoon zal schenken, zonder dat Sam weet dat hij de verwekker is. Nou, tot slot is er de zoon en natuurlijk heet hij Gordon. Nou ja, Sam, Ned en Charlie als de spiegels van het verlangen van Nina. Het toneelbeeld vond ik ook heel bijzonder. Hè? Wat stoelen en lage banken, een aantal verrijdbare schermen... waarop dan abstracte beelden geprojecteerd werden. Maar die tijdens de scènewisselingen de handelingen op toneel tonen... is echt een prachtig effect. Mooie goed gekozen mu muziek ook op die momenten. Nou ja, En dan dat sublieme spel van Ariane Schluter, he, Mark Rietman... ...Jappe Klaas, Dries van Hegen. Nou ja, ze waren gewoon allemaal goed. Maar ja, Ariane het allerbest, want zij verdiende er dat jaar een Louis Deux mee. Beetje af voor regisseur Johan Doesburg. Nou, Ik vond het een hele bijzondere theaterervaring. En ik zou zeggen, haast u om het te zien. Het Nationaal Toneel speelt Strange Interlude nu in de grote zaal... ...tot en met eind mei dwars door het hele land. En de recensies zijn weer lovend. Eigenlijk wil ik hem ook best graag gaan bekijken, maar na afgelopen dinsdag twijfel ik. Uh, toen zag ik van toneel op Amsterdam en tegen te Gent uh, de zoveelste reprise van het alomgeroemde stuk Kinderen van de Zon uit 1905 van de Rus Maxim Gorky. Waarin hij een stelletje naïeve intellectuele en kunstenaars portretteert die zich afgezonderd van de maatschappij wijden aan wetenschap, kunst en liefde en de ontwikkeling van de perfecte mens en veel te laat beseffen dat hun denkbeelden... helemaal niet stroken met de harde realiteit. Hè? Buiten zo'n opstand, de gonera is uitgebroken. Nou goed, parallellen met onze tijd zijn er genoeg. En Jacob Derwicht ontving terecht, overigens, hoor. de Louis d'Or 2011... voor zijn rol van Pavel Protasev. Vanwege zijn uh, onovertroffen timing als wereldvreemde... zelfgenoegzame professor. Nou, er gebeurde iets heel vreemds afgelopen dinsdagavond... Nou, ik zat op de eerste rij in de Rabozaal van de stad Schouwburg... om te proberen een fragment op te nemen, hè, om hier te laten horen. Nou, dat lukte. Ik zal het u gelijk laten horen. Het is een, een mooie scène, vlak voor de pauze. Pavel Protasov die houdt een vlammend betoog voor het rationalisme... tot zijn zuster Lisa, gespeeld door Halina Rijn... haar kanttekeningen plaatst. Want zij is als enige... zenuwzwak, ze is dus niet helemaal in orde. Zij heeft enig idee van wat er buiten het veilige ouderhuis uh, speelt onder het volk. Nou, en dan tot slot hoor je nog een poëzie van de kunstenaar Wagin... gespeeld door Wim Ophoek. O, de Onder de verwarmende stralen van de zon. een heel klein, vormeloos klompje eiwit. tot leven. En dat vermeerderde zich, en daaruit ontstond de leeuw. en de adelaar. en de mens. En er zal een tijd komen dat uit ons, ja, uit alle mensen. een magnifiek, perfect organisme ontstaat: de mensheid. En elke individuele cel van dat organisme. dus elke mens, zal een verleden hebben dat. Vol is van de grote verworvenheden van het rationeel denken, van ons werk dus. En het heden bestaat dus uit het gemeenschappelijk werk daaraan. En uit plezier in dat werk. En de toekomst, Lisa, ik, ik voel haar al naderbij komen. De toekomst zal fantastisch zijn. De mensheid groeit, de mensheid wordt volwassen. Dat is het leven. Dat is de zin van het leven. Ik zie je graag, Pavel, als dichter. Ik zou jou zo graag willen geloven, Pavel. De angst voor de dood die verhindert dat de mensen stoutmoedig en mooi en vrij zijn. En die angst die hangt als een zware zwarte wolk boven ons hoofd. Bedekt de aarde met donkere schaduwen, brengt allerlei spookbeelden voort. En daardoor dwalen de mensen af van hun weg naar de vrijheid. Van die brede weg van kennis en experiment. Dat gevoel van angst maakt dat de mensen zich allerlei overhaaste en gruwelijke ideeën in hun hoofd halen over de zin van het bestaan. Die angst verlamt jouw verstand. Maar wij mensen, kinderen van de zon, aan deze heldere levensbron ontsproten, door de zon voortgebracht. Wij zullen de zwarte verschrikking van de dood overwinnen. Want wij zijn kinderen van de zon. De zon Brandt in ons bloed en maakt vurige trotse gedachten in ons wakker. Schijnt dwars door de duisternis van de twijfel heen. De zon is een oceaan van energie en van schoonheid en van een alles betoverende zielenvrucht. Oh, wat mooi, Pavel. Kinderen van de zon. Hoor ik daar ook bij? Zeg dan, ben ik ook een kind van de zon? Zeg dan snel, ik Ja, jij ook, Lisa. Jij ook. Ja. jij ook. En jij ook. En jij ook. En jij ook. En jij ook, en jij ook. Ja, alle mensen, Lisa, natuurlijk! Oh, wat mooi. Ik kan niet zeggen hoe mooi ik dat vind. Kinderen van de zon. Oh, maar mijn ziel. Oh nee. Nee, Lisa. Nee, nee, nee, nee. nee. nee mijn ziel is helemaal gespleten hoor. Nee, mijn ziel die is beschutst. Paar vol stilte. Luister. Daar stijgt. Op lichtende vleugels een koningsarend omhoog. O, oh, kon ik maar mee in de hemel. Zo helder, zo vrij en zo hoog. Maar ik sla vergeefs met mijn vleugels. Ik kom van deze wereld niet los. Ik ben een kind van de treurige aarde. En er is niemand die ik verlos. Verheven zijn jullie dromen. En dapper jullie strijd om het recht. Maar waar ik vandaan ben gekomen... ...is men blind en het leven daar is slecht. Daar bestaat niet de vreugde van het denken en daar schijnt niet de kracht van de zon. Als mollen zit men daar in het donker en wacht op onze liefde en een pardon. Is dit van jou, Lisa? Jij schrijft gedichten? Dat heb je mooi voorgedragen, Lisa. Ik begrijp je. Mijne dames, mijn heren, Lisa, als u me toestaat, ik ken nog een ander gedicht als antwoord op het jouwe. Ah, draag het voor. Als vonken in een wolk van zwarte rook... Als vonken in een wolk van zwarte rook staan wij alleen in het leven. Maar... Als korrels van het zaad zullen wij licht aan de toekomst gaan geven. De vrijheid, de waarheid, de schoonheid is ons eeuwigdurend refrein... ...opdat het kind van de mollen ooit een trotse arend kan zijn. Oh, Wat Dat prachtig woorden. Ja, en toen was het pauze. Maar ja, er was iets mis met mij. Ik kwam er totaal niet in. Ik bleef er gewoon maar tegenaan kijken. Ik had allerlei rare gedachten. Wat staan die mensen daar toch te oreren? Wat een hoop woorden. Ik geloofde er ook helemaal niks van. Ik zat maar te kijken naar die, die kunstige kale kop van Jacob Derwig. En dat, dat, dat aangeplakte baardje van Gijs Scholden van Aschat. Ik werd gewoon een beetje bang. Ik dacht opeens: wat is dat voor iets geks? Toneel. Daar nou, is me echt nog nooit overkomen. Ja, nou, bij super slecht toneel, hè? slecht gespeeld, et cetera. Maar niet bij een stuk dat, uh, nou ja, dat alom bejubeld wordt. Ik weet niet wat het is. Maar ik hoop wel dat het overgaat. Dan gaat u ondertussen vooral wel kijken naar Kinderen van de Zon. Hè? kan in ieder geval tot en met volgende week zaterdag in de Amsterdamse stad Schouwburg. En er volgen zeker nog meer reprises. <middels> Korter in de verte. Twee versies van die klassieken waren dat. Hè? What a wonderful world. De eerste van Joey Ramone. En daarna die van Old Satchmo. Die zijn te horen in de voorstelling Kinderen van de Zon. Nou, de boekweek is daar. Nou, dat zal toch echt niemand ontgaan zijn. En ook niet dat het boegbeeld Kees van Kooten is. Want hij schreef het boekweekgeschenk. Ik vind het echt wel een fijn boekie. Ik lees allemaal relatief... Aardige recensies, maar niet hele goede. maar ik vind het toch heel leuk om te lezen. Ik heb hem met heel veel plezier gelezen. Het is een zoektocht naar de zwarte bladzijde uit het soldatenleven van de vader van Kees van Kooten. Want het thema van deze boekweek is gouden tijden, zwarte bladzijden. Over de roemrijke periode van onze historie, maar ook de schaduwkanten. Nou, best wel een zwaar thema dus. Maar in de handen van Kees van Kooten, nou bijzonder licht en hartverwarmend. Misschien zag u hem al uh, voorlezen bij de Wereldtijd Door. Zijn verhaal dubbelspel. Nou goed, uh, volgende week laat ik u in ieder geval een uh, ander fragment horen. Want ik uh, had het eerst helemaal niet begrepen. Maar hij heeft het boekenweekgeschenk ook zelf voorgelezen. En het is als e book te krijgen. Nou, dat is een fenomeen waar hij als grumpy old man het niet bepaald warm verloopt. loopt, boek moet je kunnen zien, vasthouden, terugbladeren... en in de boekenkast van een ander... zijn ze nou eenmaal een onmisbare bron van informatie vast. Wat leest hij of zij? Goed, afijn. Koop deze week voor 12,50 euro aan boeken... en het boekenweekgeschenk is van u. En volgende week zondag, 24 maart... Eh, betekent dat ook weer een dagje gratis reizen met de NS. Hè? Boekenweekgeschenk als treinkaartje. Nou goed, ik ga volgende week, beloof ik echt... erewoord, een heleboel boeken bespreken die ik de laatste tijd gelezen heb. Maar ja, eh, volgende week dus... Hey, op Radio 6 is ook niemand ontgaan, zijn ze bezig met de zwarte lijst. Hè? Ik, vind, ik vind het altijd een genot. Ik heb uh, een zaterdagavond op de canapé ook uh, heerlijk in slaap gevallen... bij uh, lekkere lekkere soul. Maar weet u, er ontbreekt een lied aan deze lijst. Of in ieder geval sowieso, deze hele zanger komt er niet op voor. Nou, ik draai het niet voor de eerste keer. Mr. Soul of Jamaica, Elton Ellis. <tied> once more, and you came and you took control, you touched my very soul, you always show me that, loving you is where it's at, you've made me so. control You touch my very soul You always show me that loving you is where it's at You've made me so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 Nummer. Goed, uh, Josh Ritter, dat is een uh, eerste klas liedjeschrijver... met een uh, grote fantasie. Maar voor zijn laatste plaat uh, putte hij tegen Willem Dank uit zijn eigen leven. Anderhalf jaar lang was hij getrouwd met de schone zangeres Dawn Landis. Tot zij hem tijdens een tournee, hij was op tournee, opbelde... en zei nou het is uit hoor. Nou, dat moest weggezongen worden. Denk aan Bob Dylan's Blood on the Tracks. Aan Josh Ritter, uh, zijn album heet the beast in its tracks. your name for the catching in my throat there are things I will not sing for the sting of sour notes I feel like a miser I feel low and mean for accusing you of stealing what I offered you for free still it beggars the belief sometimes what thieves we love us be I don't know who you're with these days might be with someone new and if you are i hope he treats you like a lover ought to do but whoever makes you happy it don't really matter who i've got a new lover now i hope you've got a lover too As you go from room to room, dropping handkerchiefs and daggers, smoking guns and other clues Of what someone did with someone, and who did what with who I've well, got a new lover now, I hope you've got a lover too she's not mine and I only wanna hold her. I don't need to read her mind and she only looks like you when she's in a certain light. I've got a lover now, hope you've got somebody, somebody who can give you what you need, like I couldn't seem to do. But if you're sad and you're a lonesome and you've got nobody true I'd be lying if I said that didn't make me happy too. Ja, indirecte vraag heet zoiets. Maar dan besluit hij toch, als je goed geluisterd hebt, hij zong. I've got a new lover now, I know that she's not mine, I only want to hold her, I don't need to read her mind. And she looks like you when she's in a certain light. Nou ja. Goed, doet me ook weer denken aan I'm Not In Love van Tensie C. Maar ja, dit zijn dus echte, echt scheidingsplaten. Ik vind het wel een fijn fenomeen. Hebben we hier ook hoor, in Nederland. In ons eigen kikkerlandje. Weet u nog, zes jaar geleden, toen uh, zong uh, Jaap Boots... Uh, beroemd van Radio 6 ook... een heel uh, album mee vol, hè? Afkuil heette dat. Na een godvergeten tijd Voel ik nu het gif, het gal, de haat en Ja, het was een taai Maar ik begin het nu te leren Jij kwam op de wereld om jaap zwart te bezeren Je woonde om je vinger Ik had je alles wat ik had Mijn lust mijn om mijn leven en een grote maar Maar je verraden onze liefde Voelde hem nog in mijn lijf Dus nu moet ik het zingen Ook al doet het pijn Kut Kutwijf, Kutwijf. Hoofd in de liefde, want was ik toch naïef? Toen de gelegenheid zich voordeed, dat jij meteen een dief. En nu zie ik eindelijk wie jij werkelijk bent: Een echte hoed van Babylon, een vals en vreedzet bent. Ja, ik stond er nog van woede voor me in die derde handen. genuanceerd en erg veel vijanden. Ik maak je uit, verrottenvis. Ja, ik schelp je stijl. Goed, dat moest er even uit bij Ja Boots. Eh, als je goed geluisterd hebt, dan eh, kon je hier wel uh, Louis Louis... Hè? althans die basis van het uh, liedje van uh, Richard Berry in horen. Nou, we zullen het uh, wat zachter aan doen. Deze vind ik ook heel mooi van Ja Boots. MUZIEK <tied> Ik ga toch, dus ga je mee. We zullen heel diep zinken in een zwarte zee. Ga je mee naar de ratsmedee? Zullen we samen naar de donder gaan? Ik heb een tattoo op mijn arm en daar staat jou na. Zullen we samen naar de donder gaan? Zullen we samen naar de haai toe? Zonder pa en zonder mo. We drinken spie. Dat we samen zijn. uit New York en Frankrijk. Grappige combinatie. Heritage Blues Orchestra. het zijn allerlei uh, uh, ja, oude, oude zangers en gitaristen uh, uit New York en een aantal Franse knakkers. Ze hebben allerlei oude blues classics opgepoest. Opnieuw op tot leven gewecht, gewekt. Ik vind het echt super. Uh, wat zit erbij? Drums, percussie, mondharmonica, trombone, uh, tuba, trompetten. Wauw, jongens, het zwingt. En ze toeren door Europa. En uh, de zalen zitten stevast helemaal vol. En aanstaande woensdag zijn ze in People's Place... dat nou, is niet zo heel groot... aan de Amsterdamse stadhouderskade bij het Leidseplein. Dat is een, ja, een soort dip dans van Paradiso. Het is in ieder geval een erg leuke plek om ze te gaan uh, zien en horen. Slip, you might slide, you might stumble and fall by the roadside, but don't you let nobody drag your spirit down. Remember we're walking up to heaven. Don't let nobody turn you around. Some say yes. They know some folks, wait and see which way the wind is gonna blow. But don't you let nobody drag your spirit down. Oh no, remember we're walking up to heaven. Don't let nobody turn you around. Walk with the rich. Walk with the pole. You've got to learn from everyone That's what life is for But don't you let nobody Drag your whole spirit down Oh no Remember we're walking up to heaven Don't let nobody turn you around You might slip You might slide You might stumble and fall turn you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 Turn you around Remember we're walking up to heaven Don't let nobody turn you around Remember we're walking up to heaven Don't let nobody turn you around British Blues Band, deze week in Amsterdam te zien. Uh, F. Scott Fitzgerald, de schrijver van The Great Catsby uit 1925. Uh, ja, een van de groot American novels. Een term voor een uh, ideale Amerikaanse roman... die de essentie van de Amerikaanse ziel weet weer te geven. Werd trouwens pas na zijn dood in 1940. Uh, een stuk later trouwens. Echt een succes. En uh, het is al tig keer verfilmd. En dit keer komt er weer een verfilming bij. Dit keer met Leonardo DiCaprio. Nou, Ik had altijd een ontzettend hekel aan dat acteurtje. Komt waarschijnlijk door die draak van een film, The Titanic. Maar ja, ik vind wel dat hij steeds beter wordt. Goed, ik dwaal af, want ik wil het hebben dus over Scott Fitzgerald. Enfant terrible van de jazz age. Je kan wel zeggen ten onder gegaan aan drank, hè, op, op 44-jarige leeftijd. Uh, getrouwd met de flamboyante en later ook zenuwzieke Zelda. Naast een aantal romans, niet zoveel, schreef hij eindeloos veel verhalen... gewoon om aan geld te komen. Vaak voor kranten en magazines, zoals uh, ook het verhaal wat ik uh, dadelijk ga laten horen. The Offshore Pirate. Dat verscheen in 1920 in de Saturday Evening Post. Dat was een weekblad met een oplage van 2,7 miljoen. Uh, de meeste korte verhalen gebruikte hij uh, eigenlijk ook omgewerkt voor zijn romans. En uh, de andere, nou ja, die het allerbeste vond, die bundelde hij. En die liet, dus uit, liet hij uitgeven. De offshore pirate kwam op die manier terecht in de bundel... Flappers and Philosophers. Kent u dat woord, flappen? Ja, ik, ik ken het niet hoor. Maar dat was een, uh, het was een woord in die tijd voor een aantrekkelijk roekeloos en uh, onafhankelijke meid, dus in de jaren twintig van de vorige eeuw. En de hoofdpersoon uit het uh, eerste verhaal, uit het verhaal de offshore pirate, dat is zo'n flapper. En zij heet Audita Fannum. Nou, onlangs verscheen er hier een uh, ontzettend aardige bundel met een uh, aantal korte verhalen van Scott uh, Fitzgerald bij uitgeverij Podium. Die zijn bij elkaar gezocht door Ernest van der Kwast. Nou, het zijn allemaal romantische verhalen over de liefde, over dromen en de harde werkelijkheid. Goed, het eerste verhaal uit de bundel, dat is het meest romantische, en ik vond het erg leuk. De Offshore Pirate is, nou is hier vertaald als kaper op de kust. Ik vond het erg fris en fruitig. Ik besloot het voor te lezen. Dat heb ik vorige week dus ook al beloofd. Dat is één klein minpuntje natuurlijk. Het is Amerika 1920. Dat is een blanke schrijver. En de setting is het natuurlijk... Het gaat over blank en rijk. Ja, en racistisch. Dat waren ze toen. Ja, misschien nog wel. Maar toen in ieder geval vrij openlijk. Uh, en helaas werd de term flapper hier door de, door de vertaler vervangen... Voor, v, door uh, vrijgevochten jonge dame. Dat is wel jammer. Maar goed, maakt het uit. Veel luisterplezier. I'm in the middle. Hot beat, poor oh man's riddle. Hot beat, sizzling zoo, Oh, what will I do? I keel it buh buh Hot beat, sting like a busy bee. Hot beat, drop beat, smoke like a chimney. Hot heat, burn terribly, Nearly makes a furnace out of me. Hot beat, and I want a in hot hot hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot. White hot. heat, that's the way they have got. No, no, no, <laughs> Hot beat, hot beat, Charleston's doomed. Hot beat, black bottom, run'em. Hot heat, hear him yell. Oh, what's so hot heat? Kaper op de kust 1. Dit onwaarschijnlijke verhaal vangt aan op een zee als een blauwe droom, zo kleurig als blauwzijde kousen, en onder een hemel zo blauw als de irissen van kinderogen. In het westelijk deel van de hemel keilde de zon gouden schijfjes naar de zee. Als je scherp genoeg tuurde, kon je ze van de ene golftop naar de andere zien springen... tot ze opgingen in een brede baan goudgeld... die tenslotte op minder dan een kilometer buiten gaat... tot een schitterende zonsondergang zou uitdijen. Ongeveer halverwege de kust van Florida en de Gouden Band... lag een wit stoomjacht voor Anker... Heel modern en gracieus. En onder een blauw-witte marquise op de achterplecht... zat een meisje met lichtblond haar achterovergeleund op een rotanbank de opstand der engelen van Anatole Frans te lezen. Ze was een jaar of negentien, slank en lenig... met een verwende, verlokkelijke mond... en wakkere, grijze ogen waarin nieuwsgierigheid vonkelde. Haar voeten zonder kousen en meer getooid met dan gestoken in, blauw satijnen muiltjes die nonchalant aan haar tenen hingen, rustte op de armleuning van een bank naast de haren. Onder het lezen nam ze zo nu en dan een likje van een halve citroen die ze in haar hand hield. De andere, lege zogehelft, lag op het dek onder haar voeten en rolde zachtjes heen en weer op het haast onmerkbare deinen van het tij. Er zat nagenoeg geen vruchtvlees meer in de tweede halve citroen en de gouden band was ongelooflijk breed geworden toen de soezerige stilte die over het jacht hing plotseling werd verbroken door het geluid van zware voetstappen en er een oudere man met een keurige grijze haardos gekleed in een wit flanellen kostuum boven aan de kajuittrap verscheen. Daar bleef hij even staan, tot zijn ogen aan het zonlicht waren gewend... en toen hij het meisje onder de markies ontwaarde... liet hij een lang aangehouden grom van afkeuring horen. Als hij daarmee had willen bereiken dat ze overeind kwam... dan wachtte hem een teleurstelling. Het meisje sloeg bedaard twee pagina's om... bladerde er eentje terug, bracht de citroen werktuigelijk naar haar mond... en moest toen geven. Heel ingehouden, maar onmiskenbaar. Ardita, zei de grijsharige man streng. Ardita gaf een onbestemd geluidje. Ardita, herhaalde hij, Ardita. Ardita hief loom de citroen op... en liet drie woorden ontsnappen voor hij haar, haar tong bereikte. Nou, je waffel, Ardita. Ja, wat? Luister je naar me of moet ik een bediende laten komen... om je vast te houden terwijl ik tegen je praat? De citroen daalde traag smalend neer. Schrijf het maar op heb op zijn minst het fatsoen om dat afschuwelijke boek dicht te doen... en die verrekte citroen twee minuten weg te leggen. Jeetje, kun je me nou niet één minuut met rust laten? Ardita, ik heb net een telefoontje gekregen. Een telefoontje? Voor het eerst tonen ze iets van interesse. Ja, van, bedoel je dat je een telefoonkabel hebt laten leggen hierheen? Viel ze hem verbaasd in de reden. Ja, en zojuist varen andere boter dan niet tegenaan? Nee, hij ligt op de bodem. Vijf minuten... Ja, gewoon niet te geloven. De wonderen der techniek zijn de wereld nog niet uit, hè? Laat je me nou nog uitspreken of niet? Vooruit dan. Nou, het schijnt... Uh, en nu ben ik helemaal van mijn apropos. Hij zweeg verward en slikte een paar keer... Oh ja, uh, jonge dame, kolonel Morland heeft weer gebeld om op het hart te drukken de, jou mee te nemen naar het diner. Zijn zoon Toby is helemaal uit New York gekomen om kennis met je te maken. Hij heeft ook nog wat andere jongelaar uitgenodigd. Voor de laatste keer ga je... Nee, zei Ardita kortaf. Ik doe het niet. Ik ben meegegaan op deze stomme cruise omdat ik dacht dat we naar Palm Beach zouden varen. En dat wist jij best. En ik... Pijn ze er niet over om kennis te maken met een stomme oude kolonel. Of een stomme jonge Toby. Of wat voor stomme oude jonge mensen dan ook. Of om naar andere stomme oude stadjes in dit idiote Florida te gaan. Dus of je brengt me naar Palm Beach... of je houdt je waffel en je hoepelt op. Goed, nou is het genoeg geweest. Je bent zo verzot op die vent. Een man die berucht is om zijn uitspattingen. Een man die jouw naam niet eens in de mond zou mogen nemen van je vader. Dat je meer bij de demimonde thuis hoort dan bij de kringen... waarin je verondersteld wordt te zijn opgegroeid. Van nu af aan... Ja, ja, ja, onderbrak er hem spottend. Van nu af aan zoek ik het zelf maar uit. Ah, dat heb ik al eens eerder gehoord. Je weet dat ik niets liever zou willen. Van nu af aan, verkondigde hij hoogdravend. ben je mijn nichtje niet meer. Ik... Oh, oh, de kreet perste zich uit haar ardita als een gekwelde gedoemde ziel. Je verveelt me dood, hou op, ga weg, springen boord en verdrink. Of moet ik dit boek naar je smijten? Waag het niet om, pats! De opstand der engelen vloog door de lucht, miste zijn doel op een mopneuslengte... en bonkte vrolijk de kajuittrap af. De grijshaarige man deed instinctief een stap achteruit... en daarna twee voorzichtige passen naar voren. Ardita sprong overeind, richtte zich op tot haar hele 1,63 meter... en staarde hem met haar vonkenschietende grijze ogen uitdagend aan. Blijf hem af! Hoe durf je, schreeuwde hij. Ik doe verdomme wat ik wil. Je bent een onuitstaanbaar krenk geworden, jouw karakter. Jullie hebben mij zo gemaakt? Een kind heeft van zichzelf geen slecht karakter... alleen maar door het toedoen van haar familie. Hoe ik ben, komt door jullie. Haar oom mompelde iets binnensmonds, draaide zich om... stevende naar de voorplecht en riep met luide stem om de sloep. Daarna liep hij terug naar de marquise, waar Ardita weer was gaan zitten... en haar aandacht op de citroen richtte. Ik ga aan land zei hij langzaam. Ik kom vanavond om negen uur weer aan boord... en dan varen wij terug naar New York... waar ik je voor de rest van je eigen gerijden leven... aan je tante zal overdragen. Hij zweeg en keek haar aan. En toen leek het of de volslagen kinderlijkheid van haar schoonheid... door zijn opgepompte woede prikte... en hij hulpeloos, verwacht, totaal verdwaasd leegdiep. Magdita, zei hij niet onvriendelijk. Ik ben niet van gisteren. Ik ben een man van de wereld. Ik weet hoe mannen in elkaar zitten. En kind. Verstokte losbollen beteren hun leven pas als ze oud en moe zijn. En dan zijn ze zichzelf niet meer. Dan zijn het lege doppen. Hij keek haar aan alsof hij instemming verwachtte. Maar toen hij geen enkele reactie kreeg, ging hij verder. Misschien houdt die man van je. Dat zou kunnen. Hij heeft van veel vrouwen gehouden en zal nog wel van heel veel meer vrouwen houden... Nog geen maand geleden, één maand, Ardita, had hij een beruchte affaire met die roodhaarige vrouw, Minnie Merrill. En beloofde hij haar die diamante armband die zijn moeder van de Russische tsaar had gekregen. Dat weet je, je leest de krant. Sensationele schandaalverhalen van een bezorgde oom, zei Ardita met een geeuw. Laat er een film van maken, verdorven bon vivant, lok naar rebellische, maar deugdzame jonge vrouw. Rebeilse deugzame jonge vrouw, finaal verleid door zijn chockerende verleden. Plannen voor een rendezvous in Palm Beach, vereideld door bezorgde oom. Kun je me vertellen waarom je zo graag met hem wilt trouwen? Hm? Geen idee, zei Ardita Bits. Misschien omdat hij, goed of slecht, de enige man is die ik ken met fantasie... en het lef om voor zijn opvattingen uit te komen... Misschien om van die jongen om me nullen af te zijn. die niets anders om handen hebben dan me overal achterna te zitten. Maar wat die fameuze Russische armband betreft. kun je gerust zijn. die gaat hij mij een Palm Beach geven. als jij je van je slimme kant toont. En die, die roodharige vrouw dan? Die heeft hij al een half jaar niet meer gezien. zei ze boos. Denk je nou echt dat ik niet genoeg eergevoel heb. om daarvoor te zorgen? Heb je nu nog niet in de gaten dat ik alles kan doen. wat ik wil met elke man? Ze stak haar kin in de lucht als het standbeeld France Aroused... dat het weerbare Frankrijk van de Eerste Wereldoorlog symboliseerde... en deed toen een beetje afbreuk aan haar pose... door de citroen naar haar mond te brengen. Ben je zo gefascineerd door die Russische armband? Nee, ik probeer alleen maar het soort argumenten aan te voeren... dat aan jouw intelligentie appelleert. En ik wou dat je ophoepelde, zei ze. Haar ergernis vlamde weer op. Je weet dat ik nooit van gedachten verander. Je loopt me al drie dagen te vervelen. Het is om gek van te worden. Ik ga niet aan land. Niet. Hoor je me? Ik ga niet. Goed, je gaat ook niet naar Palm Beach, zei hij. Van alle egoïstische, verwende, losgeslagen, vervelende, onhandelbare meisjes die ik heb flats. De halve citroen trof hem in zijn hals. Tegelijkertijd klonk er een luide stem naast het jacht. De sloep ligt klaar, Mr. Fannum te barstensvol woorden en verontwaardiging om iets te kunnen zeggen... wierp Mr. Farnham nog één vernietigende blik op zijn nichtje... voor hij zich omdraaide en snel de touwladder afdaalde. <tied>